7 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Directieleden van de Nederlandse spoorwegen en NS-dochter Highspeed... moeten vrijdag in België uitleg komen geven... over de problemen rond hoge snelheidstrein FIRA. Dat heeft de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS bekendgemaakt. Sinds de hoge snelheidstrein tussen Nederland en België... zondag in gebruik werd genomen... hebben zich elke dag technische problemen met de FIRA voorgedaan.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 De agent richtte zijn pistool op de zwerver en zette een schep naast hem neer, zogenaamd om zijn eigen graf te graven. Het tentenkamp in Den Haag, waar uitgeprocedeerde asielzoekers sinds half september zitten, mag toch worden ontruimd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten, in een kort geding dat de asielzoekers hadden aangespannen tegen het stadsbestuur. Het gaat om 40 tot 50 vluchtelingen, voornamelijk uit Irak. Ze bivakeren met hun tenten vlakbij station Den Haag Centraal. Burgemeester Van Aertsen had de asielzoekers eerder laten weten... dat ze uiterlijk morgen weg moeten zijn. Volgens hem zijn de gezondheidsrisico's te groot. Europeanen doen dit jaar voor 305 miljard euro aan aankopen via internet. Dat verwacht de Europese koepelorganisatie van webshops. Daarmee stijgt de omzet van wetwinkels met zo'n 22 procent ten opzichte van vorig jaar. De groei is vooral te danken aan, aan landen in Zuid- en Oost-Europa.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De avondspiet zit er bijna op. Nog een laatste restje files op de A12 Utrecht naar Arnhem. Tussen af Oosterbeek en Knopelde Waterberg vijf kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn alle reisselken weer open. Korte file op de A16 richting Rotterdam voor de Van Brie Noordbrug 2 kilometer. A28 richting Utrecht. Daar staat voorklopendrijn Sweer 3 kilometer. En op de n 44 was naar richting Den Haag. Daar staat dus een wasnaar en de aansluiting met de N14 door een ongeluk nog 5 kilometer. Papa, ja? waarom is Sinterklaas niet in ons nieuwe huis langsgekomen? Ik denk dat hij de weg niet kon vinden. Waarom niet? Nou, omdat uh, zijn navigatie niet up-to-date was.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 de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Met groot genoegen ontvangen wij de bedenker en schepper... van belangwekkende culturele werken als Dirk en Desirée... van Pegels en Zwartzaad en laten we vooral Piet en Riet van de Buis niet vergeten... waarin hij het Nederlandse volk een meedogenloze lachspiegel voorhoudt... zodat we niet anders kunnen dan schaterlachen om onszelf... Hier is Hein de Kort. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 12 december... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Heine de Kort, welkom. Hallo. Uh, ik heb begrepen dat je productie ligt op pakweg duizend tekeningen per jaar. Uh, ja, nou, ja. Ik, volgens mij maak ik ongeveer drie dingen per dag. Dat uh... Minimaal, denk ik. Wat maar ja, in, in een, in een, ik, iedere dag, in ieder geval nu... Uh, uh, Eén ding voor het Parool, één ding voor het financieel Dagblad... en één ding voor RTV Noord-Holland. Maar RTV Noord-Holland stopt er binnenkort mee. Want ze hebben maar, geen geld meer? Ja, de, de, het gaat allemaal weer op de schop en gedoe. Er wordt weer allemaal anders ja, ja, gefuseerd ja, ja. en gefuseerd. Ja. Maar ook nog libellen heb je? Nee, libellen niet meer. Daar is libellen afgesloten? Ja, dat is, heeft een jaar, anderhalf jaar geduurd of zo. En is libellen met paar, jou gekapt of, of jij met libellen? Nee, zij met mij. Oh. Was het te grof? Weet ik niet. Ik ben nooit, ze gingen eventjes uh, even iets anders doen met die rode kat van uh, Jan Kruis. En toen was iets, ja, we gaan even. Maar ik, ik, dat was ook niet zo'n hoor, nou moet je even. Oh, nee. Een rode kat van Jan Kruis. Daar moest jij een variant op maken. Nee, nee, Libelles, daar staat natuurlijk altijd al ja. die strip van uh, Jan Kruis. Ja, dat was al toen ik vier en een half was, ja. geloof ik zo. Maar dat is nu Jan Kruis doet niet meer. Het is niet nee. overgenomen door een studio. Ja. En die. Uh, ja, ik, ik was... Ik denk redelijk duur. En ik vraag me af of het ook wel zo bij ze paste. Maar ja, ik vond het wel leuk om te doen, moet ik zeggen. Moet je voor libellen anders tekenen dan voor... Nee, niet anders tekenen, maar deckblad? ik... Uh, ja, voor iedere blad waar ik voor werk... heb je een andere... Uh, ja, signatuur, hoe noem je dat? Kijk, ik werkte voor de penthouse. En die verwachten dat je seksgrappen maakt. En uh, in de revue kan je ook aardig om je heen schoppen. Maar... Uh, ja, het financiële dagblad niet. Die, nee, dat, dat is dan een, moet je niet met de grote, grote titel aankomen. Nee, nee, nee. En veel blond haar. Nee. Is het echt zo van. Uh, u vraagt wij draaien? Uh, eigenlijk wel, ja. ja. En wat moest je dan voor libellen doen? Ik van had de daar een. Gezellige landdagen. Het nee, is nee, allemaal flauwduren, maar de leeftijd zien u voor me. Ah, daar was ik ook zo naartoe gegaan. <laughs> nee, ik had, een, uh, ik had een familie gezonnen. Een familie. Uh, ik weet niet eens wat hoe ik ze eten. Nou, ik heb een van die indruk ja. <laughs> Maar dat was met, met, gewoon met een puber en een uh, klein meisje. En die toch geen dorsen, hè? nee, nee, nee, nee, nee, nee want doorzond is doorzond natuurlijk. Ja. Maar ik wilde ook niet Ala uh, uh, Jan Jans en de kinderen, want dat stond er al in. Dat ja. was iets. Zij wilde ook wel iets. Uh, ik denk ook dat ze mij gevraagd hebben omdat ze een, misschien wat iets ander publiek toch wilden gaan ja. aanspreken of zo. Wat hield dat jou, weet ik niet, hoor. Dat... Wat hield jou vandaag bezig? Want je hebt bijvoorbeeld uh, vandaag getekend voor het parool. Dat heb je dan gisteren gedaan. Ja. Nee, dat heb ik vanmorgen gedaan. Dat heb je vanochtend gedaan. Ja. En dat gaat over het bloofverbod op scholen. Ja. En jouw interpretatie daarvan is... Misschien kan je het zelf toelichten. Nou ja, het gaat om in dit geval dat er een leraar uh, helemaal high de klas binnenkomt. En uh, zo, dat was een groovy pauze. Ik vind groovy, ja. En nu, dan gaan we nu door met de lila lesstof. Nou ja. Maar groovy, dat is het woord waar je aan bleef haken waarschijnlijk, hè? Dat is wat ik, wat ik dan... Dat was je ingeving. Ja, wat ik met uh, uh, drugs uh, heb, uh, denk ik. Ja, ik weet niet. Ieder raar, je, je hebt vet en je weet ik veel wat, maar... Uh... Dit viel zo binnen, vanochtend vroeg, dit idee. Ja, nou ja, kijk, ik, ik word wakker en dan ga ik achter de computer zitten... en dan kijk ik uh, uh, nu.nl en de kranten door, digitaal. Of er een, een, een iets is waar ik überhaupt iets mee kan... En of het nieuws is, weet je wel. Ja. Ik kan wel iets heel leuks tegenkomen. Maar uh, als dat in geen enkele krant staat... en alleen op pagina 700 van nu.nl... Dan, dan is dat geen echt nieuws natuurlijk. Nee, dit houdt de gemoederen bezig. Ik geloof dat het... Nou ja, het is wel bezig. Ja, ja, want ja. de uitzending voor ons uh, ging, ging zelfs over ja, dit onderwerp... net het. op ja. Radio 1. Um, maar er is wel meer aan de hand. Het is ook 12-12-2012. Ja, ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar uh, iets te laat uh, achter kwam. Want daar had ik ook wel graag iets mee gedaan. Dat ik, uh, uh, maar do, ja, dan is die tekening is eruit en alles is weg. En dan zie ik het ontbijten. En dan komt opeens, oh ja, twaalf, twaalf, twaalf. Ja, en dan, dat heel veel mensen per se op deze dag willen trouwen. Ja. En dat dit de laatste keer is dat dit voorkomt. En, uh, ik kwam erop omdat uh, op radio uh, iemand opeens riep... Ja, het is twaalf minuten over twaalf. En toen had je natuurlijk uh, ja, 12, het, het meestelijke uh, moment. Ja, ja. ja. ja. En ha, heb je dan ook meteen een idee daarbij? Nee, nee, nee. Maar dan, als ik daarop ga zitten, dan komt er wel iets. Dat, ja. uh, Wat hield je nog meer bezig vandaag? Er was niet veel. Oh, moet ik zeggen. Is een ik had, uh, dagje. Ja, dacht je. Ja, God, er is altijd wel met het kabinet en Rutte. En uh, uh, Griekenland komt er een of andere manier altijd wel voorbij. Maar ja, dat. Ik, ja. Het moet ook wel leuk zijn of zo. Het moet ook wel uh, politiek sowieso niet zo geweldig. Nou, dit is. De, de dienst zich ja. nu, terwijl wij hier zitten, een prachtig onderwerp aan. De fiscus verklikt Griekse jachten. Ja, nou daar kan, daar kan jij wel wat ja, mee, hè? Ja, absoluut. Ik zou zo niet weten wat hoor. Maar. Uh... Als ik daar even op ga kouwen, ja, ja. Want de Nederlandse Belastingdienst gaat gegevens over Griekse jachten die onder Nederlandse vlag varen doorspelen aan de Griekse overheid. Dit, dit maakt het meteen alweer heel moeilijk hoor. Uh, ja, ja, dit maakt het al. Maar ja, is het een boot. heeft het in ieder geval gezegd. Er ja. is iets met een boot en belastingontduiking. Oh, ja, nou, daar weet kan. jij wel raad mee. Want je, ja, de Grieken de... komen veel voor in jouw over het laatste ja, jaar. Ja, de Grieken en het zeilmeisje komt nogal eens voorbij. En je hebt die twee dyslectische uh, uh, broers ja. die zeilen en zo. Die dus nee, in ja, nee, naar school kunnen ja. of geen geschikte ja. school vinden. Ja, er is wel wat van te maken, Ja, ik, ja, ik, ja. Zie, ik zie jou al heel, heel... Ja, misschien, misschien voor morgen. Maar dan <laughs> zie ik jou kijken. Nou ja. We wachten het af. Dat is weer parool dan morgen? Ja, ja. ja. Parool morgen. Oké. Okay. Luisteraars, u kunt uh, vragen stellen. U kunt natuurlijk einde kort ook gewoon suggesties aan de hand doen. En misschien gaat hij ook wel de tegel zo actualiseren dat hij voor ons ook behalve heel veel waard wordt. Dat we hem ook gewoon vanavond huppla meteen op die website zetten. en dan, Verkopen jullie die dingen? Nee, verkopen we niet. Nee, maar we betalen ook geen honorarium. Dat nee, zal media, ik ook maar vastgeven nee, En nou alles wat we betalen doen we sowieso zo hard. Dus. Oh, kijk, he, he, Gelukkig. Dat mag weer. RadioKunsthof.nl Dat is onze website. Daar hebben we een gastenboek. Kom maar op met uw ideeën voor hij in de kort. Of uw... Natuurlijk, u mag ook iets zeggen. Bijvoorbeeld heeft u een jaar lang de libellen gelezen. En enorm genoten van Heine Kort. Mag u dat vertellen of het parool elke dag. Waar die heel prominent in staat met echt een nieuwsie uh, tekening. Kom maar op met uw reactie. Kan ook twitteren. Twitter, uh, hashtag Radio Kunststof is ons adres. Heine Kort is uh, cartoonist. Ik had eerst in mijn tekst staan striptekenaar. Dat ja, is nou ja, ja, nee, ik, ik ben... Dat is uh, chiquer, hè, cartoonist, toch? Oh, dat weet ik niet. Nee, nou, Dat maakt me verder niet uit, maar ik... Uh, uh, de, toen ik begon, en dat is inmiddels denk 30 jaar geleden of zo... Toen, ik wilde eigenlijk gewoon kunst maken, echt kunst. Maar, uh, uh, en dat is, is iets van strips geworden, maar ik vond mezelf nooit striptekenaar. Ik was een, een kunstenaar die als medium uh, strips, cartoons had... Maar als ik nu zo terugkijk en iemand vraagt mij wat doe jij... dan zeg ik toch wel gewoon, ja, ik ben striptekenaar. Hupsが ik begrijp dat de verwachtingen, uh, het leven is er overheen gegaan... <tie> <tie> ja, zich langzaam het ja, aangepast ja, uh -huh. <tie> ja, ja, ja. <tie> Misschien kun je die hele weg eens even lekker doornemen. Maar waar, wat is het moment geweest dat je het idee hebt losgelaten van... ik ben kunstenaar? Nee, dat, ga, dat is niet het moment natuurlijk. Dat is uh, op een gegeven moment... Uh, uh, uh, maak je gewoon de hele dag strips... Yeah. En dan is het toch moeilijk vol te houden dat je kunstenaar bent. Of, ja, ik vind het ook een lullig woord: kunstenaar. Weet je wel? Ik, ben, ik schilder heel graag, of ik zou graag willen schilderen, laat ik het zo zeggen. En dat doe ik ook wel. Alleen, het zijn zulke ongelooflijk stomme dingen. Dat die, uh, en dat bedoel ik echt stom, hoor. Niet uh, dat ik ze alleen stom vind. Nee, dus, uh, nee je bedoelt je hele omgeving. <lacht> he? Raad je ook aan om het <lacht> gewoon binnen de kamers te houden? Ja hou, dat, ja, hou dat daar. Maar ja, ik heb gelukkig wel mijn strippies. Ik kan wel mijn strippies maken. En zo. Je strippies? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar je wou kunstenaar worden. Dus, dus nou, je kunstenaar, hebt iets los moeten laten in ja, je leven. Nee, nee, ik vind, nee kunstenaar... De, uh, ik, ik wilde uh, uh, uh, het podium op... Maar, uh, en dit is een podium, ik heb nu een podium, Het is, uh, maar uh, ja, ik heb toen ik van school kwam, van de academie, uh, heb ik een paar jaar met, met uh, de dochtertroep gespeeld. Ja. En dat wilde, ik, dat wilde ik heel graag eigenlijk, dat vond ik fantastisch. Ja. En die deden, die deden alles. Daar maakte ik ook strips trouwens. Want zij waren natuurlijk befaamd vanwege hun indrukwekkende decors. Ja, de locatie, ja. Het locatietheater. Ja, ze he. was en veel zij... buiten. Ja, ja. En, en muziek speelde een heel grote ja. rol. Dat speelt in jouw leven ook een uh, grote rol. Ja, door hun ben ik, heb ik een trompet gekocht ooit. Want ik speelde een beetje gitaar. En ik wilde muziek met hen maken. Maar ja, op straat met gitaar, dat slaat nergens op. En Dus ik had iets wat veel lawaai moest maken. Wat ik makkelijk kon meenemen. En uh, toen heb ik een trompet gekocht, en ik weet nog dat we in Frankfurt waren. en ik zat in de repetitieruimte. Uh, mijn oefeningen te doen, vooral lange noten. om maar sterke lippen en longen te krijgen. Yeah. Dat ze echt tegen me zeiden: uh, Van Hein, alsjeblieft, houd mee op. Dat heb jij vaker, <laughs> heb ik al begrepen, deze uitzending. Ja. Dat schilderen, nu die ja, muziek. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus uh, als ik het even op een rijtje probeer te zetten, cv-technisch. Ja, doe. Uh, dan begon je met de dochter op muziek. En je wilde kunstenaar worden. En je zit nu bij nou, een band de... die heet de Second Chance Band. Ja, dat toch is al een stuk lulliger klinkt. Ja, dat is het ook. En je maakt strippies. Ja. Ja, nee, maar kijk, als je het zo zegt, klinkt het inderdaad niet leuk. Maar nee, je het je is... zelf, hè? Ja, ja. Ik heb het alleen maar even op een rijtje. Maar nee, het is wel waar. Maar ik, maar ik vertel ook wel eens, en het klinkt ook heel zielig... Van de, uh, uh, ik heb altijd gedacht, dat als, als ik wilde van alles doen, die, die, die dochteroep... en schilderen en muziek maken en een bandje. en ik heb een ja. heel veel bandjes gespeeld, daar heb ik heel veel lol mee gehad. Maar ik dacht uh, Lois Lane... Uh, ja, nee, de, de voorloper de, daarvan. De... de Fetal Flowers, ja. voorloper daarvan. Ja, ja. Ja, kijk, toen ik speelde in de band, dat heette de uh, uh, Midnight to Six toen. En toen ik eruit ging, toen werd die band opgesplitst in Lois Lane en Veto de Ik werd eigenlijk ik nu krijg wel best helemaal, wel een heel snel verhaal. Geworden. Helemaal, ik we heb altijd meer gedacht, dan een half uur te gaan. Ik, ik heb altijd gedacht van, als alles mislukt, kan ik altijd nog striptekenaar worden. Ja. En ik ben striptekenaar ja. geworden. Maar daarin ben je dan wel weer heel goed geworden. Is nou ja, dat wel iets wat je van jezelf uh, durft te zeggen, eigenlijk? Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, vind ik, ja, het is wel lullig om van jezelf te zeggen: ik ben goed. Maar ik, ik vind wel. Uh, uh, ik sta niet voor niks in die bladen, dat dus nee. vind ik wel. Ja, ja. Ja. Is het ook zo dat je. Ben je, je trots erop dat je, dat je dit doet? Of, ja. Want je, je, je praat er eigenlijk altijd een klein beetje ontsnappend over. Alsof, ja, maar het is toch ook, Of is dat ja, gewoon zelfbescherming? Nee maar, nee, maar het. Ja, Jezus. Het is niet dat ik mezelf geweldig vind... dat er zijn, uh, duizenden tekenaars die veel beter en leuker zijn. En, uh, maar ik ben, wel, ja, ik ben wel trots op dat ik het doe. En ik, ik, ja, ik, uh, uh, het, het ligt me ook echt. Het zit me gegoten. Het is, uh, eigenlijk heb ik er heel lang over gedaan... om, om als zo'n soort bal in een roulette of zo... om niet in een bepaald nummertje terecht te komen. Het nummertje striptekenaar. Daar heb ik heel lang omheen gedraaid... Ja. En uiteindelijk moest ik daar gewoon terechtkomen. Eh, het vanaf, hoort bij jou? Ja, vanaf mijn vierde maakte ik al strips eigenlijk. En wat is het dat, dat dit genre, dat deze kunst zo goed zo dicht bij jou ligt? Um, omdat ik kan vertellen over wat er uh, uh, heel direct in mijn omgeving vind ik, denk ik, gebeurt. Dat vind ik leuk, gewoon... Uh, uh, niet het grote gebaar, maar het kleine gebaar, zal ik maar zeggen. Er zit eigenlijk van meet af aan een enorme relativering in. Niet alleen dat waarover je tekent, of dat wat je beschrijft... Ja. maar ook uh, de manier waarop je met je vak omgaat, eigenlijk. Nou, ja, de manier waarop... Ik ga wel serieus met mijn vak om, hoor. Ik ben wel... Uh, ja, maar de manier waarop je loop. naar jezelf kijkt eigenlijk in dat vak. Ja, nou, misschien praat ik er wat over... alsof het allemaal niet zo heel serieus is. Maar dat, dat vind ik toch wel. Maar, eh... Uh, ja... Het is dus gewoon je natuur om het iets kleiner te maken dan het, ja, ja. Dan het eigenlijk is, het is voor je. Dat is werk eigenlijk. Ja, dat is je werk. Ja. Misschien, uh, want je hebt een, een ongelooflijk leuk boek uh, op de markt uh, gebracht. Uh, we kennen je natuurlijk van, van, van, van Piet en Riet en Dirk en Desiree... en van Pegels en uh, Zwartzaad. Uh, het laatste dat schrijf je voor het Financieel, of teken je voor het Financieel Dagblad. Ja. Maar nu ja, is die, nu ook... ja, dat is, maar om het even een naam te geven in, in het boek... Iedere ieder strip heeft Precies, een naam. Heeft, heeft, ja ja, ja. En, en heeft ook weer een beetje een ander, heeft andere karakters... Ja, maar ook ja. een ander karakter. En uh, in dit boek, dat is het jaaroverzicht van jou, het jaar van Hein. Ja. Vorig jaar had je zo'n boek, jaar daarvoor had je zo'n boek... en nu hebben we ja. het over 2012. En Je leidt dat zelf in, dat doe je zeer geestig... dus ik heb je gevraagd om dit voor te lezen. Nee, okay, daar heb ik geen... Uh, heb je geen bril? Wil je mijn bril, maar het is een gewone bril? Ik denk niet dat. Even kijken, als ik hem ver weg hou, dan. Uh... Hoe oud ben je eigenlijk dan? Ik ben 56, ja. maar die bril heb ik al tien jaar. Maar laat... zijn, is er, misschien is er een collega met een bril. Nee, wacht. Ja, nou, ja. Nee, is dat een leesbril? Ja, De, was... ja. Er wordt nu een leesbril. Je hebt er niet, niet plus vijf, hè, want anders zie ik weer niks. Nee, want dat ah. heb ik dan, zeg maar. Ik heb nu een leesbril ah, van een ongelooflijk een charmante collega van Ja, mij. Top. Met een tijgerprint, Deusje. dus dat geeft weer een heel ander effect. Als je de AEX, de Nikkei en de Nestek van de laatste zeven maanden over elkaar legt, staat er duidelijk op zijn oud-Grieks. Hoera, het eind is in zicht. 20.12.12.21. Dat is dus. Uh, nou ja, dat is daar. Vorige week zondag hielden alle vogels in het Amsterdamse bos om 12 minuten over acht, of 20.12, tegelijk op met fluiten. En om 12.21 uur begonnen ze allemaal weer, tegelijk. Nou, mijn nekhaar staat nog over in. Mijn Maya erbij, scheurkalender, gaat maar tot 21 december. Dat, dat niet. En als je de laatste single van Frans Bauer, ik ook niet, van jou... achterstevoren afdraait, hoor je op het eind, het begin dus dan eigenlijk... want je draait hem ongeveer eens af, duidelijk, Paul is dead. En wij op 21 december ook. Tabé, beste vrienden, en dat is dus Frans Bauer... Er zijn dit jaar in Kampala 1221 meer witte Opels verkocht dan in 2011. En de Opel-dealer al daar ligt midden op de evenaar. De deksteen van het hunnebed in Duvelskut bij Rolde was 21 dagen verdwenen. Terugvonden in de winkel van Pearl Opticiens in Oosterwolde Breitengaat, Precies, u raadt het al... Uit het linker oog van het mannetje op de maan komt sinds drie dagen een traan. Dus dit alles komt erop neer: de maaiers hadden bij het rechte eind. Maar ik ben bij voorbereiding aan het treffen. Ik klim half december met mijn hond de berg op en ga het Armageddon van bovenaf gaan slaan. Ik heb de nodige blikken ingeslagen. Ravioli, dat is lekker, daar heb ik nou al zin in. Haring in tomatensaus, Omega-6, heel belangrijk. Bruine bonen, een klassieker. Artichokharten, wortelen vooral als mijn bril kapot gaat. En ingelegde oesters voor de harde hein, u weet wel. En natuurlijk het vochtige washandje met lauwe macaroni... voor, uh, voor de harde Heijn, zullen we zeggen. Want ik wil me niet vergrijpen aan de hond, natuurlijk. Oh ja, en zakken hondenvoer natuurlijk. Tabé was getekend heindekort. En er zit er nog een klein naschriftje aan. Ik schrijf dit stukje begin november 2012. Dus als je dit leest, en het is inmiddels 22 december geweest... en alles staat er nog... Wilt u mij dan alstublieft bellen? Ik wil niet eindigen als die Japanse soldaat die 40 jaar na de oorlog uit de jungle kwam. en <lacht> nog niet wist dat de oorlog inmiddels drie generaties voorbij was. Mijn nummer staat wel ergens op de site. Of anders kan het via mij uitgeven, adres staat ook wel ergens in het boekje. of via mijn agent Comic House, gegevens dan ook op de site. Maar als ik dus, laten we zeggen zo tegen drie koningen, nog niet gebeld ben. dan ga ik ervan uit dat jullie er allemaal niet meer zijn. En mocht dat dan het geval zijn. Bij deze dan dus, tabé. Adios. Hasta la vista. Het gaat jullie goed. Dus niet dus. Ha, ha, ha, ha, ha. Ja. Wat een verhaal. W wat, een, wat een verhaal. Ja, je zeker maar je, je schrijft ook... De, oh, de, de, de, de bril wordt <laughs> meteen verduisterd. Want het jaarboek, het jaar van Heijn 2012... heeft als ondertitel Happy Crisis en een Maya New Year. Waarom is dat Maya New Year, die ja, 21ste... Hoe moet... staat dat recht? Ja, dat heb ik... Nou, het staat in het persbericht. In oh, de... oké. Okay, oh, ja. ja, in, in het nee, helemaal wel... niet. Nee. Maar waarom is dat zo'n dankbaar onderwerp eigenlijk? Want dat, dat, dat nou, klinkt ja, het die, wel. Nou ja, die Maya's... Nee, dit, dit, hier lopen we natuurlijk al een jaar of, uh, of we, in ieder geval ik... 10 meer rond dat 21 december 2012 de wereld vergaat. Ja, en ja iedereen weet natuurlijk dat er wat anders is, maar... Uh, Want ja, iedereen is... weet dat er wat anders is? Nou ja, dat het wel zo is. Ook oh, dat het wel zo is, ja. ja. Of dat, uh, ja, wat, wat zei iemand nou, we hadden het er net over. Jij zei dat de hele constellatie gaat dan om, Ja, maar ja, ja, maar de, ja. wat dat dan betekent, ja, weet ik ook niet. De, tran, de, transitie. Tran, transitie, ja. Maar wat ja, is een transitie? Ja, weet ja. ik ook helemaal niet. Dus het oh, is gewoon een goed woord. Dus voor domme mensen is dit gewoon ja. sowieso al einde oefening, nou, okay. begrijp ik. Ja. Maar het prikkelt ook omdat het, omdat, ja, het is humor... Ja, kijk, en dit is een, uh, dit is een jaarboek en, en daar in die zin ook een soort van kalender. Uh, ik probeer... Uh, uh, er staan tekeningen in die het jaar beslaan, wat er gebeurd is... met verkiezingen in Griekenland en, uh, en het zeilmeisje en weet ik veel wat ja. allemaal. En dan zie je ook, als je hier, hier in chronologische volgorde doorheen gaat... hoeveel er al helemaal weer naar de achtergrond ja. is verdwenen. Ja. Waaruit ook wel blijkt dat elke week zo'n beetje zijn eigen hype heeft. Ja, ja, of absoluut, zijn eigen ja. nieuws heeft. Ja, het ja. vervliegt heel veel. Ja, nee, dat klopt. De, eigenlijk blijft ik. Ik, uh, ik moest uh, zelfs weer nadenken: van, hadden we nou dit jaar het WK? En ja, de Olympische dat Spelen. Dat weet je nog wel, hè? Ja, nou, dat weet ik nog wel. Maar ja, het is wel echt. Je vervolgen. weet toch nog wel hoe we gevoetbald hebben, toch? Deze zomer. Ja, we waren gelukkig keihard. Maar uh, <laughs> ja, die anderen waren net wat beter. Ja, dat heb je dan, hè? Ja. Maar bestaat er voor een tekenaar zoals jij. Een goed jaar of een slecht jaar? Of is er altijd wel genoeg voer om, nee, om er is altijd, te.? Nee, pakken. er is altijd genoeg voer. Dat, ik, ik, uh, en als je iedere dag tekening maakt, kijk, je kan niet iedere dag over Griekenland tekenen. Dus, uh, en er zijn grotere items en kleinere items, maar dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Ja. Sterk nog, ik vind de kleine. Uh, uh, ja, ik heb liever de. de, de, de wat, Kleinere dingen, dat vind ik toch altijd leuker. En wat zijn kleinere dingen dan? Uh, bot op school? Ja, nou, ja, dat is eigenlijk even klein. En uh, ja, dat zal ik voor tekeningen terug Mag ik even kijken? Ja, natuurlijk. We ja, gaan nog eens even terug in dat jaar. Ik weet wel dat banken en Griekenland. dat is toch wel een heel groot onderwerp bij jou, altijd. Ja, maar ja, kijk, banken. Ik, ik werk voor het Financieel Dagblad, dus het gaat heel veel over. Uh, over de pegels. Ja, eigenlijk, over, nou, nou, over, over banken geld, en, bank, en, en uh, wat er allemaal op Oh ja, hypotheekrente aftrekken ja, is ook wel een, een woord ja, van dit jaar ja, natuurlijk. Ja, verschrikkelijk, maar uh, het is wel waar. Maar hier is een huisarts geschorst vanwege seksrelaties. Nou ja, dat weet niemand meer. Maar dat was die dag eventjes, of die twee dagen. Ja. En ik moet ook zeggen, ik heb heel vaak dat ik... Dan uh, kijk ik ochtends uh, uh, vooral op uh, uh, nu.nl en op het parool. Want het parool heeft dan al... Nieuws op zijn site staan waar ze waarschijnlijk aandacht aan gaan besteden, maar dat weten ze dan nog niet. En dan noteer ik wat dingen, bijvoorbeeld de arts met seksrelaties en bovenbod. En dan heb ik zo drie, vier dingen staan en eentje ga ik uitwerken. En dan de dag daarna heb ik niks en dan denk ik van ah weet je wat ik doe: dat van die arts met die seksrelaties. Maar dan moet ik even kijken. En dat is dan helemaal verdwenen. Dus dat is gewoon nergens dus zo meer... snel vervliegt dat? Ja, ja. ja als, je, als je het dan intoetst in Google uh, seksrelaties uh, seks, Arts. dan vind je het wel weer terug. Maar het, het staat nergens meer op een pagina nee. gewoon. Nee. Is, is, is dit is iets? Ja, dat is nieuws. Maar ja. is dat iets waar je over opwindt? Is er sprake van opwinding in, in, of, of boosheid of afkeur? Nee, hoor. Hoe bedoel je? Of het, uh... Nou, dat je, de, dat je gewoon beschouwt dat die wereld eigenlijk... als je nu al uh, moet gaan zoeken in je boek van wat speelde er ook weer ja. in 2012... Ja. Ja. dat geeft toch al wel aan dat het nee, maar dat totaal helemaal geen indruk maakt? Nee, het heeft ook meer met drank te maken. Oh. <laughs> dat is toch wat, uh... We hebben nu een heel ander onderwerp weer bij de kop. <laughs> ja. Komt niet veel voor in het boek trouwens, dus het is niet heel biografisch... dit. Uh... Uh, nee, je, nee, nee, nee. Nou, ja, het, ja, het komt wel eens voor, maar... Uh, ja, ik denk... Nee, ja, ik weet het. Ja, wat vind je zelf als je zo door je boek bladert? Wat, wat, wat? Nou, ik vind, Waar ja. gaat 2012 over? Oh nee, vind, dat is niet samen te vatten. Dat is, gewoon, uh, uh, dat is gewoon van alles en nog wat. Ja, weet je, en Dirk en reis staan er ook in. En dat is wel... Uh, uh, gesitueerd in het nu, om het maar even zo te benoemen. Maar ja. het zijn geen actuele dingen, dus het vliegt echt alle kanten op. Ja. Het, uh, het, er zit geen leidraad aan. Piet en Riet zijn daarentegen steeds actueler geworden. Ja. Die hebben zich ook steeds meer van Piet en Riet zelf... <laughs> Uh, losgezongen. Het zijn natuurlijk hele bekende karakters geworden, maar uh, je hebt nu eigenlijk een hele prominente plaats in, ja. het, uh, in het parool, ook heel groot, waar nog bleef. Ja, je oh, op de achter, of tenminste de ene achterpagina. De ene achterpagina, achterpagina. Ja. niet op de die, sluiting die, ja, ja. Die, die totale strippagina, waar, nee. al, waar alle strips op staan. Jij staat als cartoonist echt groot ja. op die ene achterpagina. Maar ja, dat kwam ook, uh, om te beginnen wilde ik het heel graag, want ik Pieter Riet van de Buis, zo heet het. En die zijn verzonnen om uh, commentaar te geven op uh, televisieprogramma's. Ja. Die stonden ook midden op de mediapagina. Maar toen ging de krant weer eens om, om het maar zo te zeggen. En toen kwam ik terecht op die strippagina en daar voelde ik me helemaal niet thuis. Gewoon. Niet? Ik, nou, ik hoorde natuurlijk hoor ik dat thuis. Maar Pieter Riet konde niet meer uh, uh, commentaar geven op de mediapagina's. Want die, ja, daar stonden ze een paar pagina's vandaan. Dus dat. Dat was heel raar. Ik heb het eventjes nog gedaan, maar ik dacht: het slaat nergens op. Ze moesten eigenlijk hun nee. hele karakter bijna veranderen. Of een hele... Nou ja, hun karakter niet, want uh, dat is wel hetzelfde gebleven. Maar de onderwerpen, de, toen hebben ze meer een soort van familieleven gekregen. Dat vond ik wel heel leuk, want het was wel echt een man en vrouw die uh, uh, allebei een soort van slap karakter en. Uh, dat, dat vond ik Past eigenlijk heel, heel leuk. Ze maar, ja, heel erg op elkaar. Ja, ik, ik wist in het begin ook nog niet eens of ze broer en zus nee. waren of niet. Of, uh, of Piet en Riet Oorten Maar ja, als zijn. ze bij elkaar in bed liggen... dan gaan we toch maar vanuit dat het man en vrouw zijn. Ja, ja voor het gemak. Ja. Maar, maar ze je, hoorden daar niet. Nee, het, dus toen ben ik uh, meer uh, actuele dingen gaan maken. Uh, ook een beetje om aan het parool te laten zien. Van ja, kijk, dit is eigenlijk wat ik wil en... Uh, en ik heb met Barbara, de hoofddirecteur, ook wel over gehad. Barbara die zei van, van ja, maar je kan, niet, je kan niet... Ja, we hebben geen plek en dan weet ik veel. En, uh, totdat Peter van Straten wegging, die stond achterop. En uh, ja, toen kwam ik daar vanzelf terecht. Ja, nou ja, vanzelf. Je hebt het wel moeten bevechten, dus begrijp ik. Nou, uh, Barbara belde mij en die zei echt van... Nou, ik heb heel goed nieuws en ik wil je persoonlijk vertellen. En uh, voordat je het... Uh, nou, dus het was wel... Uh, ja, En het was ook wel omdat je het idee had van ja, anders dan verdwijn ik in die brei. Want heb, ja. dat is een beetje mijn ja, gevoel ja. als ik heel eerlijk ja, ben. Je nee, dus kijkt naar die strippagina. strippagina ja. En ik denk, jeetje mine, waarom moeten die nou allemaal op één pagina eigenlijk? Snap je? Nou wel? ja, dat hoort, een krant hoort gewoon een strippagina te hebben, zo simpel is het. En ja, maar je ik vind je het, het ook ik wel vind ook wel lekker wel... een beetje door de, door de krant heen? Nee, heen, nee, is, nee? nee, dat oh. kan niet. Nee. Oh, oh, waarom jij, niet? Jij moet nooit mijn kant gaan werken. Of nee, dat hebben we nou, wel eens gedaan. gedaan, hoor. Ja, dat weet ik Helemaal kan. geen klachten gehad. Ik was geen hoofdredacteur, dat scheelt wel enorm. Maar... Ja, nee, we strips, kijk, iedere krant heeft gewoon uh, een pagina... Waar, waar een paar of uh, een hele pagina strips op staan. Ja, dus... maar jij wou hier ook niet tussen staan. Nee, dus dan ik is... hoorde daar gewoon, nee. En het is wat jij zegt, van ik dan, dan verdwijn je gewoon tussen die andere strips. En ik, vond die, ik vind dat ik echt bij het Pro hoor. Piet en Riet in ieder geval. Ja. En die andere strips, ja, die zijn die ook wel... maar die zijn toch wel inwisselbaar, weet je wel. Uh, die, die, uh... Zie je wel? Ja. De kunstenaar in jou is opgestaan. Oké. Ja, maar toen, dan kom je dus wel op voor je eigen belang. Ja, ja, oh, nee, maar ik ben wel uh, bezig met uh, hoe ik uh, uh, uh, moet ja, zo presenteren Positioneren. of... Positioneren. Uh... Ja, ja, heel goed woord, dankjewel. Ja. Verkeersinformatie. ANWB Verkeersinformatie, er staat nog één file op de N44 Wassenaar richting Den Haag. Tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14, 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NTR. Speciaal voor iedereen.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 been sleeping a lot in the hammock we got for a front yard i get up keep my head to the sky I sing my favorite tune till my throat feels dry an orchestra's just tickling in my ear maybe I'll. let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 I'll enjoy it. Maybe I'll enjoy it next year. Het zoet geluid van Wouter Hamel en Benjamin Hermans, Nieuw Cool Collective. Maybe I'll Enjoy It Next Year. Wat dit jaar nog te enjoyen is, is het boek van Hein de Kort. 2012, Het Jaar van Hein. Uh, geestig, leuk, tekeningen uh, uh, van hem, cartoons, uh, verzameld... en op uh, goede volgorde gelegd, onder andere door uh, Rudy Vrooman. Hij ja. is de vaste samensteller van Het Jaar van Heijn... en maakt ja. voor het album een keuze uit meer dan duizend uh, tekeningen. En uh, hij zegt, de digitalisering heeft zijn stijl veranderd... Hij kleurt nu in met de computer en het heeft een andere manier van ordening gegeven. Vroeger tekende hij met zwarte inkt. Dan lagen de lijnen dus dik bovenop. En nu heeft hij veel minder contrast. Oh, dat zou best kunnen. Zie jij dat zelf eigenlijk ook zo? Nou ja, dan moet je oude dingen erbij halen. Maar ik weet wel vroeger. En je hebt uh... niet zo goed geheugen, heb ik net gehoord. Jawel, nee, nee, <lacht> maar dat weet ik nog wel. Nee, eh. Uh... Uh, vroeger teken ik, ik, wat, wat ik nu doe is... Ik teken gewoon met pen en inkt uh, op papier. Dat scan ik in. En dan in Photoshop uh, kleur ik dat in. De, op, op een laag daaronder. Dus ja. je hebt wel apart de zwarte lijn. En daaronder een uh, soort schilderijtje van kleur. En wat ik vroeger deed was de, uh, op de lichtbak... de achterkant inkleuren met uh, gekleurde inkt. Dus dan had je eigenlijk hetzelfde. Twee documenten die je dan bij de drukker op elkaar kon leggen. Ja. Want het is wel belangrijk dat die zwarte tekening echt over de kleur gaat. Anders dan wordt hij helderder van, dan wordt hij duidelijker van. Maar bij de drukker hadden ze altijd zo'n probleem... om uh, uh, die, die waterige tekeningen te drukken. Want er, was, er vielen er, stukken die heel licht viel, waren, die vielen weg. Ja. Dus dan pompten ze dat op en dan stukken die donker waren... die werden te zwaar. Dus dat was een ontzettend geheize eigenlijk... En nu is het gewoon digitaal. Je trikt... En je doet het dus ook gewoon zelf? Ja. Je levert het gewoon kant en klaar, compleet. Ja, ja dat heb ik altijd wel gedaan. Maar... maar dan wordt het ook zo afgedrukt als je het ja. aan levert. Ja, ja, het is gewoon uh, uh, zoals ik het zelf... Uh, ja, zie, zo komt het in de, in de krant, ja. Daar kunnen geen klachten meer over bestaan of geen, geen onvrede in ieder geval. Nee, nou het gaat nog wel eens fout, maar uh, uh, zelden. Want, Veel minder. Want, uh, het is ons ook opgevallen dat je eigenlijk wat netter bent geworden. Uh, ook wat leesbaarder misschien. Ja, ja, maar dat is gewoon een soort... Dat, dat kreeg ik wel heel vaak te horen van... Uh, ik begin er niet aan, want ik zie niet wat je schrijft. Je schrijft ook heel veel, hè? Het zijn niet... Het, het zijn ja, het zijn... Nee, zijn Sommige lange, ja, lange zinnen. Ja, ja, ja, veel woorden, veel gedoe. En, en allemaal in die uh, tekstballon. Ja. ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen het soms zien. Als ik mijn oude dingen terugzie, en mijn oude boeken... Toevallig heb ik dat vandaag weer eens gedaan. Dan denk ik van, Jezus Christus, dat mensen daar toen de moeite voor namen. Om, om uh, je moest echt gewoon... Echt gewoon, uh, wat, wat zegt hij nou? En dan uh, moest je gaan lopen zoeken. Maar uh, nou, ja, hij verkocht het dat... als een tierenlier in de jaren tachtig. Nou, nou, ik heb nooit heel veel verkocht. Er. nou en... Maar je hebt wel goede zaken gedaan, ja, toch? Ja, dat was in de jaren tachtig, negentig. Ging het wel goed ja, met striphoeken. Dat bestaat nu bijna niet meer. Nee, nee dus... dat is natuurlijk een beetje op zijn retour. Maar heb je dat bewust veranderd eigenlijk, omdat nee, je de klachten nee. over kreeg? Of is dat, ben je zelf nou, een weer ja, jonger geworden? Ja, nee, dat schrijven, dat had ik wel iets, ja, daar moet ik wel aandacht aan besteden. Want het zou wel heel zonde zijn als je publiek kwijtraakt... omdat ze niet kunnen lezen. Het is ook zo lullig, weet je wel. Ja. Als je, ik heb dan eenmaal een beetje slordig stijl... en als je dan niet ziet of iets een knoop is of een duim of een ik zeg maar wat... Ja. dat maakt niet zoveel uit. Maar als je niet kan lezen wat ze zeggen... Ja, dan houdt, het, dan houdt het echt op, natuurlijk. In, uh, in de officiële wetenschappelijke publicaties over jouw werk wordt dat bestudeerd slordig genoemd, wat jij doet. Oh. Vind jij dat? Is dat het ook? Nee. Bestudeerd slordig? Of nee, nee. Het is gewoon slordig. Nee, ik teken, nee ik, zoals ik teken, teken ik. En ik. Uh, uh, uh, bestudeerd slordig, dat suggereert dat je het expres doet om het maar slordig te laten ja. zijn. En dat is niet zo. Nee, ik, ik heb. Uh, ik ga zitten, s ochtends, en ik ga iets verzinnen wat ik moet maken. En dat, uh, soms doe ik er een uur of soms twee uur. Maar het idee voor een tekening ontstaat in, uh, ja, een split second eigenlijk. In, ja. in een paar, en soms moet je een beetje aan, aan schaven. En dan, maar in een paar seconden is dat eigenlijk bedacht. En dan heb ik gewoon geen zin om een hele dag bezig te zijn... om dat verder uit te werken. Dat is gewoon een... Uh, uh, en dat past ook niet bij mijn... Uh, ik vind het niet bij passen gewoon. En de vis moet er ook de volgende dag weer in verpakt worden? Of is dat niet uh, ja, een nou, moores die ja, er eigenlijk ja, dat, ja, dat vind ik wel een voordeel inderdaad. Het is wel... Uh, het is wel van een, een lekker soort vergankelijkheid, ja. Het ja, gaat, iets uh, heel anders ja. dan beeldende kunst bijvoorbeeld. Ja, nou, uh, ja inderdaad, ja. Pas, en past dat dan ook niet bij jou, beeldende kunst, in die zin... dat als je een schilderij opzet, dan is het toch echt de bedoeling... dat hij dat een paar dagen daarna ook nog wel een beetje ja, geldig nee, is? nee, dat klopt. Ik heb, ik heb aardig wat schilderijen staan in mijn kamer die... Uh, er nooit uitkomen, heb ik al begrepen. Nee, hopelijk niet. Maar een paar ervan, ik denk twee of zo, die vind ik wel aardig... En die overleven dan omdat ze uh, en redelijk geschilderd zijn. En is en, al, en dat klopt. En, maar die anderen allemaal niet. En dat is wel met, met beeldende kunst natuurlijk. En met iets wat je aan je, aan je muur hangt boven je bank. Ja. Dat, heeft, dat moet op een andere manier overleven dan een strip in de kant. Ja, en dus zet je dat anders op en heb je daar andere ja. verwachtingen bij. Wil je die ook afdwingen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dirk en Desiree... Uh, die krijgen misschien ook een vervolg, als ik goed geïnformeerd ben... Uh, in een heus scenario en ook in bewegend beeld. Ja, we zijn... Uh, of we. Ja, eigenlijk we, we ja. Uh, ik ben benaderd door een, een, een productiemaatschappij... want ik weet eigenlijk niet hoe groot ze zijn. Stone heet dat. En die vroeg of, ze Dirk en Deze, of we, we daar samen filmpjes van konden gaan maken... Live action. Maar nou moet ik zeggen, dat, dat is al duizend keer voorbijgekomen, die vragen. Steeds bronkeren in. En dan. Uit, uit, achteraf ging het allemaal niet door. Maar nu, uh, dit blijkt toch wat langer adem. Dus ik, ik ben als een idioot aan het schrijven. Want eigenlijk moet overmorgen af. Oh! Ja, zes korte scenario's moet overmorgen en waar, af. En, en wat gebeurt er dan met die filmpjes? Is dat voor televisie? Het is voor televisie, ja. Ja. ja. En waar krijgen wij die dan te zien? Of hoe moet ik ja, dat, dat weet ik nog niet. Of dat weet ik wel een beetje. Maar dat, dat is ze, die dus, hebben liever niet dat dat... Ze, Jullie, jullie, ja, absoluut jullie. Nee, dus... het gespeeld door acteurs? Eerst, ja, ja, maar die moet allemaal nog gezocht worden. Maar het, eerst moeten die scenario's af. Maar ik schreef eerst... Het is wel echt een heel ander uh, medium voor mij. En het raar is, ik heb wel meer voor televisie geschreven... En daar had ik nooit zo moeite mee. En nu kost het me echt ongelooflijk. Uh, uh, het kost me heel veel tijd om. Uh, en ik merk ook dat die voor cartoon of een strip maken Dirk ik een Of cartoon voor uh, Parol. Ja. ja daar ga ik gewoon voor zitten. En die maak ik gewoon. En dan uh, scan ik hem in en dan kleur ik hem in en is hij weg. Ja. Maar hier, ik ben aan het schrijven en dan heb ik een soort aflevering. van denk, het, het moet maar dingen van zes minuten zijn. Dus zo lang is er nog niet. Maar er moet heel veel in gebeuren. Ze dus willen eigenlijk iedere. Ongeveer tien lachen per uh, minuut, uh, waarvan één serieuze. Maar ja, op die manier kan ik niet schrijven, maar dat probeer ik wel. Dus ik, dan heb ik eindelijk een scenario af... en dan ga ik de volgende dag aan een nieuw beginnen en lees ik hem door... en dan kan ik alles weggooien, vind ik. Want dan moet het weer helemaal in elkaar geknepen worden en dan... Uh... Dat vind je niet grappig genoeg? Nee, het gaat niet om grappig. Het gaat om dat, het, uh, dat ik ontzettend uh, uh, loop uit te weiden. Uh, dat, niet scherp genoeg? Nee, niet scherp genoeg, hè? nee. Maar dat is ook een heel ander vak, toch? Ja, absoluut. Het schrijven absoluut. van een scenario ja. voor korte filmpjes. Ja. Want we, we moeten ons dus voorstellen dat er straks een Dirk en een Desiree gecast worden. Ja. Dat zijn acteurs. Ja. En die spelen dan dat na. Er gebeurt natuurlijk hoegenaamd eigenlijk niet veel in Dirk en Desiree. Het is allemaal heel klein wat er gebeurt. Overigens ja. geldt dat volgens mij voor je hele oeuvre. Ja, nou ja, ik heb, ik heb wel filmpjes gemaakt van Dirk en Desiree. Uh, tekenfilmpjes, maar daar heb ik gewoon de, uh, een strip genomen, een paar strips. En die, daar hebben we met een animator, hebben we daar filmpjes van gemaakt. Het was ooit voor NTR, dat is misschien wel acht jaar geleden of zo, dat weet ja. ik niet. Maar die uh, één strip, dus zeg maar negen of tien plaatjes, dat duurt ongeveer twintig seconden of zo. En dat was voor de NTR perfect, maar... Ja. Als je zoveel, als je zo... Veel, als je zo uh, zes minuten moet gaan maken. Ja, zes minuten. En, en het moet een doorlopend verhaal zijn. En het moet kloppen. En het moet van locatie wisselen ze nu en dan nog een keer. Dus, uh, nou, bij Dirk ja. denken we wel aan Dick van Toorn. Dik van Toorn, ja. Dik van Toorn, die, uh, dat is wel een Dirk. Deze race zijn ja. we nog niet uit. Je okay. moeder heeft een keer gezegd dat. Oké, okay, Ewald en Jasper, als jullie zitten te luisteren, <laughs> Dik van Toorn. <laughs> heb jij wel een beeld nu eigenlijk? Die heeft vroeger ook in die Wim de nee. Schippers uh, dingen gespeeld. Lunatic nou, nee, ook... speelt, speelt, speelt hij in, weet je wat? Ja, volgens mij weet ik wel wie het is. Hij ja. heeft een beetje iets oh. absurdistisch over zich. Nou, weet je, uh, Dirk is het probleem niet zo. Het wordt Desiree en uh, het is... Ook nog een keer de vraag. Ik denk ja. dat we van houden, toch? Nou, deze reden dat we Klees nee, van nee, houten, nee. dat kan niet, hè? Nee. Nee, uh, nee maar het, is, uh, het uh, Wat ga ik nou zeggen? Uh, uh, deze Nee, misschien moet het ook wel gewoon uh, uh, andere mensen worden. Wel, wel geënt uh, ge op de strip, maar uh, uh, niet. Echt Dirk en Dave, want ze hebben ook een, een, een zoon en een, een schoondochter en een ja. moeder. Maar ja, die moeder die heeft Dirk ook. Die, die wil je altijd dood hebben, dus dat gaat wel goed. Ja. En die zoon, ik heb één keer, toen ik echt helemaal niks meer wist, toen heb ik één keer even gezegd: van nou, weet je wat, ik geef ze gewoon een zoon. Een ontzettende lange lijst, want hij is zo klein. En ik noem hem Hein, lekker. Dus hij, krijg, en die had ook een vriendin Wilma, die was nog langer dan Hein. Maar ja, die heb ik twee of drie afleveringen laten figureren. En toen dacht ik, van ah, nou dat vind ik helemaal niks. Dat zijn is, ze afgevoerd door de achterdeur? letterlijk afgevoerd, echt ja. Waar? ja, ja. <laughs> en dat kan gewoon ja, in jouw heerlijk, wereld, in ja, jouw leuk, universum ja, kan ja, dat ja, gewoon. Ja, ja. Jouw moeder, die uh, menen zichzelf te herkennen... in dit uh, autobiografische werkje. Ja, die er ja, in deze mijn ouders allebei, ze zijn er nu niet meer, maar... Uh, die, die Ze zijn die, allebei ze, overleden? Ja, ja, ja. Mijn moeder in 1998 uh, uh, en mijn vader in 2008... Maar die ik zei op een gegeven moment... van, Dirk en deze dat zijn wij, hè? En ik zei, nou nee, helemaal niet. En dat was ook eigenlijk niet zo. Want ik had altijd in mijn strips al een klein ventje en een grote vrouw. Want dat, ja, dat ligt gewoon lekker op stripgebied. Maar dan nou was het, het op, zo dat je vader ook wel een klein ventje was... Ja. en je moeder een grote vrouw? Nou, mijn moeder was niet een grote maar vrouw, groter. maar wel wat forser dan... Ben ja. uh, uh, je vader. Uh, ja, nou, ja. vooral in de breedte, ja. ja. ja, ja, ja. Wat en, breder dan je vader. En hoe meer ik over naging denk, hoe meer ik ook dacht van... ja, eigenlijk... Ja, het is, het, is, ja. het is niet echt zo bedacht, maar het zou wel heel goed gekund hebben, ja. Ja, ja we, we lopen natuurlijk het gevaar dat we te veel gaan psychologiseren over die karakters. Maar laat ik het in ieder geval zo stellen. De mannen in jouw werk zijn echt gewoon volkomen sukkels en ja. losers. Ja. En sowieso, volgens mij zijn ze al kromgebogen geboren. Ja. Uh, ja, maar, ja, maar. Het is haar, moeilijk om de respect zeg dan, voor. Het... zeg dat, zeg dat. <lacht> <lacht> waar wil je naartoe? Nou, ik wil gewoon weten hoe dat kan. Ja. Waarom ja. maak je dit soort mensen? Ja, maar, kijk, kijk, losers zijn gewoon. Ja, ik zou niet weten hoe je wij. Je, over Nou, Jeromeken bijvoorbeeld is dus Kebiske. Dat nee, ook ja, heel leuk. Ja, ja. ja maar dat is echt helemaal soort of. loser. Nee, maar ik heb wel. Uh, uh, ik heb een tijdje heb ik een strip willen maken over de Helderschool. Waar Helder geboren en gemaakt en. Uh, maar dat werden gewoon dezelfde sukkels als, als anders. Zelfs maar, helder worden sukkels. Maar, ja, dan, ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is ja. een grote S op hun buik, maar het zijn wel sukkels. Ja. Ja. Een sukkel is dankbaarder dan een... Een loser is dankbaarder dan een winnaar. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En maar, zelfs al heb je een winnaar... dan, uh, ja, dan wordt hij bij mij snel genoeg... toch weer in die categorie bij de rest gedouwd. Of zo. Ja. Maar nou, nou lijkt het soms ook wel... Uh, ook dit is gevaarlijk terrein, dat geef ik toe. Maar aan het begin van de uitzending bijvoorbeeld, heb je, had je heel erg de neiging... om eigenlijk alles wat je, wat, je, wat je vertelde, om daar een beetje sukkelig over te doen. Dus alsof je voor jezelf ook een sukkelrol hebt bedacht... terwijl je dat helemaal niet bent, want je bent een succesvol nee, nee, striptekenaar. Nee dat, uh, dat, nee, dat vind ik ook niet. Maar ik... Uh, ja... Het is ook niet meer dan het is, weet je wel. Ik, ik, ik heb geen zin onder heel... Uh, ja... Ik wil niet zeggen, ik ben maar een striptekenaar. Ik, ik, ik vind dat ik een goede striptekenaar ben. Maar ik, ja, ik kan niet uh, over mezelf als held uh, denken. Nee, dat nee. helemaal niet. Nee, sterk nog, dat ben ik niet. Nee, je relativeert ben... eigenlijk, wat dat betreft. Ja. ja. Dat is wel interessant om dat in het licht te zien... van een heel groot academisch onderzoek... wat er onlangs is gedaan over strips in Nederland. Eigenlijk in Europa. Oh-oh. En dan blijk jij dus... Nee hoor, dat is niet waar. Dat <laughs> zou wel leuk zijn. Ik ja, vind het best hoor. Ik vind het ook helemaal niet erg. om dit te gaan. Nee, maar wat daar wel in staat... is dat de strips in Nederland... worden ja. niet als gerenommeerde kunstvorm gezien. Een verklaring hiervoor kan zijn... dat de strip een mengvorm is van verschillende media. Het is niet alleen literatuur waardoor ja. de literaire wereld zich geen raad weet met de tekeningen. Maar andersom ook geen beeldende kunst... omdat er altijd weer een verhaal aan de tekening ja. uh, vastzit. De tekst namelijk. Strips worden daarom alleen als komisch... Kinderachtig en oppervlakkig gezien. In België en Frankrijk wordt de strip wel als hoogcultureel. Ja, gezien. maar dan heb je het over de twee en landen. Zeg Rudy de Fries en die heeft dat onderzoek gedaan. Nee, dat, dat zal. Maar uh, dan, dan noem je ook de twee landen waar dat zo is. Maar ik, want ik spreek wel eens uh, op stripdagen... wat jongere striptekenaars moet ik zeggen. En die maken zich daar dan ook kwaad over. Zeg van ja, ik het is, toch, het is toch te erg voor woorden. Als ik in Frankrijk was geboren, dan kwam het dan weer, zou ik echt. Uh, zou ik een held zijn? En, denk en een kansenaar nou, met ja, een grote K. Ja. En, uh, nou ja, maar hoe kan je jezelf nou anders zien? Omdat je... je, uh, omdat je ik, ik kijk tegen mijzelf aan uh, op mijn manier. En dat, uh, hoe anderen dat doen, daar kan ik niks aan veranderen. Daar kan ik niks aan doen. Dus ik, uh, ik kan ook niks aan het feit veranderen of wat ik nou... Maar of dat nou wel of niet kunstig zijn. Ik kan er ook niet mee bezig zijn. Alleen het wordt heel vaak gevraagd. Dus daar moet ik over nadenken. Ja, maar misschien voel jij je wel heel erg thuis bij de begrippen komisch, kinderachtig en oppervlakkig? Ja. Nou, oppervlakkig niet. Maar <laughs> ik vind kinderachtig. Had ik je er bijna in geluisterd? Ja, ja, ja, ja, je zo'n pakketje aanbieden. Ja, ja, ja. Wilt u hier even tekenen? Ja, het ja, ja, ja, ja, bij het kruisje. Ja, ja. ja, maar wat komisch vind je oké, okay, kinderachtig. Het is, nee, er is gewoon nou, toch iets puberaals in? Ja, maar ik vind. De, de allerleukste strips vind ik de echt de meest puberale strips. Vind ik echt. Uh... Wat, we hebben het gewoon over poepies en piemel en zo? En bijna. Ja, nou niet per se, maar uh, ja, daar kan ik echt ontzettend om uh, lachen. Om die P's die... noemen ze dat in de strijdwereld. Ja, die, die, die, die, die meiden van Toren C, weet je wel. Dat je, dat je denkt van nee, dat ga je niet. Dat je dat verzint ja. en dat je dan denkt van nee, dat is eigenlijk dat En dat doen ze het <laughs> wel. En dat, dat vind ik heerlijk. Dat, ja. dat, eigenlijk zou ik dat ook het liefst doen. Ja, maar wat zij eigenlijk doen in beeld... is ook gewoon altijd net één stap inderdaad verder ja, gaan... Ja. Dan, je, dan je qua goede smaak aankunt. Ja, iets te lang. Ja, ja, iets te lang doorgaan ja, ook. Ja. En dat wil jij eigenlijk ook? Ja. Maar ja, ik heb maar één plaatje, dus ik kan niet zo heel lang... Uh, uh, maar in die, wel die vorm van... Meligheid. Dat mm -hmm. vind ik daar hou ik ja. ontzettend van. Van alles, alles om je heen loslaten en gewoon dat maar doen dan. Dat vind ik heerlijk. Ja, ja. Ja. Maar daarmee zing je dus ook eigenlijk heel erg los van die zogenaamde problematiek. van dat het niet hoogcultureel wordt gezien strips. Want ja, dan zeg je eigenlijk ook gewoon, maar ik heb ook helemaal. voor mij hoeft het ook helemaal niet. Nee, maar dat. dat uh, ik dacht dat ik dat net vertelde. dat hoeft ook helemaal niet voor mij. Want ja, maar waarom he hengelen dan al die tekenaars naar dat soort her herkenning? Ja, dat moet je naar die andere tekenaars vragen. Maar die, ik. Die jongen waar ik het net over had, daar heb ik ook tegen gezegd... van: stel je niet aan, maak gewoon goede strips. En dat is wat jij hoort te doen. En hoe word je niet bezig te houden met het feit... of je hier in Nederland uh, uh, op een schild wordt gehezen en de, de stad door uh, uh, gezegevierd wordt. Toch van, heb jij zo'n moment wel beleefd. Je hebt ook de stripschapprijs gewonnen. Je hebt ja, prijzen dat, gekregen dat voor je oeuvre. Dat oefen. vind ik bijna hetzelfde. Die stripschapprijs, ik was er blij mee, maar... Uh, in Nederland heb je tien striptekenaars, twintig, weet ik veel. Die krijgen allemaal één keer die prijs. Ja, dus ik had zoiets, ja, die komt wel. Hij kwam bij mij je iets eerder... Je bijna aan de beurt, waarschijnlijk. Nee, de tweede ja. Keer. Ja, wie ben... nou, ik wil die andere prijs wel, met die 25.000 euro. Maar die, uh, die is maar één keer in de twee jaar, ook de ja, week niet. Oh, 20, oh ja, ja. oké. Okay. Maar de, de, dat heeft voor jou de, dan eigenlijk oh, niet de betekenis... Nee. die het wel zou kunnen krijgen? Nee, nou, het, uh, het, ik vind dat echt iets van het hoort erbij... Maar het, uh, uh, het streelt me helemaal niet. We, ik, nee, ik, uh, wat ik leuk ik, ik was laatst op het lezersfeest uh, in Rotterdam. Was ik uitgenodigd om daar, dat uh, uh, wil ik al helemaal niet, dus ze hebben we huis duizend keer moeten vragen. Van zo'n 3500, 5300, of weer. Daar heb je allemaal schrijvers en dingen die vertellen wat. En, ja. uh, ik zat dan op een podium en achter me werden tekeningen vertoond. En er werden vragen over gesteld en uh, daar gaf ik antwoord op. En toen uh, kwamen die tekeningen en dan uh, ze nu begon iedereen in de zaal... terwijl ik iets aan het vertellen was, begon ze helemaal keihard te lachen. Omdat ze die... Ja, dat is mijn prijs. Uh, dat is mijn prijs. Dat is, mijn dat is het hoogst haalbare. Ja, ja, ja, voor mij wel. We hebben ons ook laten vertellen dat jouw collega's... Uh, buiten jou om eigenlijk, jouw grappen aan elkaar vertellen... en ook testen op uh, wie je nou nog heeft kunnen onthouden. En dat oh ja. is ook hele grappen onthouden. Beschouw je dat ook als uh, applaus? Ik nou bedoel. ja, behoorlijk, ja, ja denk ik. Ik zou niet weten wie en waarom, maar. Nee, maar uh, ze moeten ook anoniem blijven. Oké. Okay. <laughs> We kunnen <laughs> daar verder geen mededelingen over. doen. <laughs> oh, nou, het gemeen. Nee, oh. maar lachen is dat is. Dat zijn... doe ik niet om jullie grappen, jongens. <laughs> Hij lacht om niks. <laughs> nee. Peter van ja, hier... Straten ook niet, er zaten ook zoveel losers. en uh, ja, ja, ja. Ja, ja. In. Ja, ja. Anders, hè? Ja, ja absoluut anders, maar wel al goed. Ja, ja, het is geen straf om op die, uh, op die plek nu te Nee, nee, uh, ik ben er heel blij mee. Nee. nee, ik vind het erg voor Peter, of erg. Ja, mensen komen, mensen gaan, maar. Uh, ik vind wel lekker thuis voor je. Ja. ja. Uh, heb je nog grote dromen en verlangens? De laatste keer dat je hier was, is acht jaar geleden. En toen zei je: Ik ga iets met een scenario doen. En uh, er, worden, er wordt een filmpje van gemaakt. Ja, nou, dat is dus da gebeurd. Dat gaat nu ja. gebeuren, hè? Dat nee, nee, is, nee dat, dat is dat gebeurd. Dat is toen gebeurd. Ja. Alleen uh, wat ik of we, want er waren met z'n twee, hoopte... Was dat, het was voor de NTR, dat dat een soort vervolg zou krijgen. Maar het, het, uh, uh, er werden er vier gemaakt voor mobiele telefonie. En daar is het bij gebleven. Ja. En dat maar is ik het. ben er altijd mee bezig. Met die, ik heb net weer een peperduur uh, animatieprogramma gekocht. Met wat, wat er verschrikkelijk uitziet. En onwaar. Uh, ja, op... Kijk... Uh, Bladen. Zolang ik voor bladen werk gaat het slecht met die bladen. Het lijkt wel of het aan mij ligt, maar dat, dat zal toch niet zo zijn? Nee, zolang ik bij de omroep werk gaat het ook slecht met die bladen. Ja, nee, precies. Dat is ja. Zelf, ja. Maar ze zijn nog niet opgeheven? Nee, nee. Maar dat, ik word en er... die strohalm hou ik mij vast. Nee, nee ik ook. Ja, ik heb zoiets alsjeblieft, laat het mijn tijd duren. Nog niet weg, die papieren kanten. Nee. Maar ja, daar staat tegenover dat ik. Ik word er wel een soort van nerveus van. Dus ik ben altijd uh, aan het kijken of ik. Ja, ik moet dan maar. Ook voor. Internet, dingen. En dat betekent gewoon dat er iets moet bewegen. Al is maar een beetje. Dus eigenlijk ben ik dat gewoon aan het leren. Het leed van de kleine ondernemer is dit eigenlijk. Absoluut. Jij gaat op je tegel iets zetten wat daarna heel veel geld waard wordt. Daar ben ik zeer op gespind dat Nou, dit wordt niet zo veel geld waard. Kijk, daar gaat u weer. Ja, het wordt heel veel geld waard. Dus kortom en binnenkort ook op onze website te zien. RadioKunststof.nl Zometeen Alice de Bruin met twee dingen. En dan gaat het over het bombardement met Jan Smit en Roos. Van Erkel gaat dan in première. dat is die film. En daar gaat het over met oud-minister Tilgardeniers en Leen van zo Zometeen op Radio 1. We hebben nog 20 seconden en we krijgen een tekening... vanzelfsprekend van Heinekort. Kort. En wat schrijf jij? Ik schrijf, omdat ik uh, graag met Godsdienst bezig ben... vloeken is aangeleerd, uh, God ook. Ja, die is leuk. Die is diep, hè? Die is heel diep. En daar kunt u ook weer op reageren, trouwens, thuis. Meestal doen ze dat toch wel, hoor, op deze onderwerp. Dank je wel, Heijn. Dank, meneer De Kort. Dit was aflevering 2552. 2012, het jaar van Heijn. In een boekhandel bij u in de buurt. Tot morgen. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live show? Ga dan nu naar sterghoudenlookie.nl en stem. Ik zie u graag. 19 december half 9, Nederland 1. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Kinderen in oorlogsgebieden hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje. Het is ook geen dure lijstje. Het is al een belangrijk lijstje. Water, voedsel, vaccinaties, een deken tegen de winterkou.